1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Tientallen doden in Kenia door brand in oliepijpleiding. Dodental protesten Syrië verder opgelopen. En miljoenen schade in Zeeland door hagelbuien van afgelopen weekend. Bewolkt met af en toe wat regen, vooral aan zee een krachtige zuidwestenwind... met kans op zware windstoten. 18 graden in het noordwesten van het land en lokaal 21 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon- en wolkenvelden en vooral later op de dag weer kans op een bui. En het wordt wat frisser dan vandaag en het blijft flink waaien. In Kenia zijn tientallen doden gevallen bij een brand in een oliepijpleiding. De pijpleiding lekte en veel mensen waren erop afgekomen om olie te stelen. Rond een lek in een pijpleiding hangt altijd een wolkbrandbare damp. En een kleine vonk is dan genoeg om een explosie en een brand te veroorzaken. Het ongeluk gebeurde in een krottenwijk aan de rand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Over een uur zijn de 19 vakbonden van de FNV bij elkaar om hun definitief standpunt te bepalen over het pensioenakkoord. In juni bereikten werkgevers, vakbeweging en kabinet een akkoord over de toekomst van het uh, pensioen. Drie grote bonden binnen de FNV houden nog grote reserves over dat akkoord. In Amsterdam bij het hoofdkantoor uh, Peter van der Meerschout, het hoofdkantoor van de FNV. Peter, wat zijn de verwachtingen? De verwachtingen zijn dat Dan moeten we eigenlijk uitgaan van zo'n beetje drie scenario's. Als we dan uitgaan van het meest mooie en, het, en eigenlijk het gedroomde scenario is dus dat die 19 bonden allemaal unaniem ja zeggen tegen het pensioenakkoord van afgelopen juni. Maar dat zou betekenen dat Agnes Jongerius dan dus uh, de drie bonden die nu nog tegen zijn, waarvan er één heel fel FNV-bondgenoten. En uh, twee bonden, FNV-bouw en Avacabo... die hebben gezegd, nee, wij zijn tegen... tenzij er wat aanpassingen in komen. Dat Agnes Geer is dus... de afgelopen uh, uh, drie, vier dagen... uit de onderhandelingen die nu nog wel lopen... er wordt nog wel wat gesproken met het ministerie... en ook met de werkgevers... voldoende toezeggingen heeft binnengehaald... om vandaag alle bonden op een rijtje te zetten. Nou, ik zeg het al, het is een gedroomd scenario. Um, er is nog een ander scenario... en het is namelijk dat er gewoon een jet komt. Nee, wij zijn... Maar dat betekent dat dan eigenlijk de FNV hier zegt. Uh, uh, Collega's, sociale partners, vakbonden, uh, CNV, MHP en werkgevers en kabinet sorry jongens, wij doen niet mee. En dat betekent dus dat de minister, minister Kamp van Sociale Zaken... dan zijn plannen met de pensioen gaat doorvoeren. En die zijn echt wel wat, uh, nou, laten we zeggen, wat, wat, wat kaler en wat kariger... dan datgene wat de sociale partners, dus de werkgevers en vakbonden... met elkaar hebben, uh, uh, hebben uh, geregeld in, uh, in juni. Na zwaar onderhandelen trouwens, dat wel. En het meest waarschijnlijke scenario is dat er vandaag na uren praten... Uh, toch gezegd zou worden, ja, wij gaan akkoord... Mits, en dan moeten er toch nog wel wat aanpassingen gedaan worden... maar het zou dan moeten gaan om wat kleine technische aanpassingen. Uit een rondgang blijkt ook dat de minister, minister Kamp, toch nog wel wat ziet in misschien her en der nog even wat, wat, uh, wat dingetjes technisch veranderen. Zodat mensen met zware beroepen, mensen met lage inkomens... toch op 65 uh, met pensioen kunnen gaan. Of in ieder geval een AOW kunnen krijgen. Een AOW dat uh, uh, vergelijkbaar is met nu. En als het dan gaat om de zware beroepen... dat ze toch nog eerder kunnen stoppen stoppen dan 65 jaar. Ik zei het al, um, het is het meest waarschijnlijke scenario, maar het mooiste zou natuurlijk zijn het gedroomde scenario. Dan is iedereen in de polder blij en anders hebben we echt een groot probleem. Wij luisteren vanmiddag gewoon naar Radio 1 en dan horen we jou langskomen met een nieuws uit dat overleg. Peter van der Meerschouw, dankjewel. Het aantal doden dat in Syrië is gevallen is opgelopen tot zeker 2600. 400 meer dan eerder werd gedacht. Dat heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR bekendgemaakt. Half maart begonnen in Syrië demonstraties tegen de regering... die met harde hand zijn neergeslagen. De VN baseert zich nu op, naar eigen zeggen, betrouwbare bronnen in het land. Naast de medewerker van de Syrische president zegt... dat er 1400 mensen zijn omgekomen. Dat zouden 700 demonstranten zijn en 700 politiemensen. Er komt een hertelling van de verkiezingsuitslag in de Duitse gemeente Noordhoorn. De burgemeestersverkiezing werd gewonnen door de sociaaldemocraat Berlin, Maar omdat hij maar 57 eh, stemmen meer had gekregen dan de Nederlander Frans Willemme... worden de stembiljetten opnieuw geteld. Maar ook 400 stembriefjes ongeldig verklaard. Willemme was de kandidaat voor een coalitie van drie partijen... waaronder de Duitse Christendemocraten. En hij was in Nederland eerder burgemeester van de gemeente Dinkeland. De uitslag van die hertelling in Noordhoorn wordt woensdag bekendgemaakt. Op Schiphol is een man uit de Dominicaanse Republiek opgepakt voor drugsmokkel. Het buizenframe van de rolstoel van de man zat vol met cocaïne, zo bleek. man van 34 wilde via Schiphol doorreizen naar Milaan. Maar hier in Amsterdam viel hij op door zijn gedrag, de marechaussee. ...kwam binnen vanuit de Dominicaanse Republiek. Uh, sowieso Zuid-Amerika, een continent waar we heel erg op scannen... Hè, ...als uh, margesee en douane, uh, als het gaat om drugsbestrijding. Uh, we vertrouwden het niet. We hebben een controle gedaan, ook met honden en met een scan... ...en het buizenframe van de rolstoel zat vol met cocaïne. Ja, hoeveel nou uh, cocaïne er in die rolstoel zat, dat is niet duidelijk. Dat wordt nog uitgezocht. Dit is het NOS Het met Dorold Megens. De koersenborden op de Europese beurzen staan weer diep rood. Zo heet dat dan. De AIX. Eh, meer dan 3% in de min nu. En dat is niet het enige. Want alle Europese aandelenbeurzen verliezen stevig. André Mijnema, onze financieel deskundige. André, hoe staat het er op dit moment voor? Niet best. Niet best hoor, want Londen verliest 2,6 procent. En 5 procent gaat er bijna af in Parijs, onze eigen Ajax. 3,5 procent in de min op 266 punten. Wolst gaat gestakt, ook lager openen. En daar koersen de beleggers dan ook op af. In de zin van, dat gaat ons niet helpen om het hoofd boven water te houden. De euro staat onder druk op de obligatiemarkt. Er stijgt de rente van de probleemlanden. Kortom, het vertrouwen is helemaal zoek. Griekenland dreigt onderuit te gaan. En de oplossingen drijven eigenlijk steeds verder weg. Parijs zeg je min 5. Dat is extra zwaar in de min. Ja, want die Franse en Duitse banken zitten voor opgeteld 60 miljard euro in Griekenland. Dat dreig je kwijt te raken als er geen oplossing komt voor Griekenland. En Griekenland failliet zou gaan. En de vrede bij beleggers is dat die banken dus daardoor echt in de problemen gaan komen... en dus misschien omvallen dan wel gered moeten worden. De Franse Bank Société Générale, een grote Franse bank, kondigde vanmorgen aan... dat zij voor 4 miljard euro aan bezittingen gaan verkopen om het kapitaal te versterken... om de buffers op te hogen. Zeggen zelf, ze zijn niet in gevaar door eventueel een omvallen van Griekenland. Ook de Franse bankpresident Christian Noyer die heeft gezegd... De, fr de Franse banken zijn Griekenland bestendig, maar toch... Kredietbeoordelaars die al, rammelen al aan de poorten dreigen, mogelijkerwijs een afwaardering voor Franse banken, want die verliezen dus veel geld op Griekenland. Er gaan zelfs verhalen over een mogelijke nationalisering van banken. En als je kijkt naar de koersen van de banken, sommige banken zijn zelfs gehalveerd in de voorbije maanden in waarde. Ook onze eigen ING op dit moment 9% eraf voor dat aandeel. Iedereen houdt ze hard vast. Uh, gaat dit echt mis, uh, André? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is een soort sneeuwbal of een lawine of een tsunami, hoe je het ook noemen wilt, die zeg maar, over de markten gaat en die is erg moeilijk in bedwang te houden. Erg moeilijk om greep te krijgen op sentiment bij beleggers of de angst te beheersen. Ja, want de grote centrale vraag is altijd weer bij beleggers van uh, hoe boezem je je vertrouwen in, welke oplossing, welke overtuiging uh, aanpak overtuigt. En tot nu toe is geen een enkele aanpak uh, overtuigend en dat is zorgelijk. Ja. André Meijnema, dankjewel. Troepen van kolonel Gaddafi in Libië hebben vannacht een olieraffinaderij bij Ras Lanouf aan de kust aangevallen. Volgens ooggetuigen zijn daarbij 15 bewakers gedood en zijn er twee mensen gewond geraakt. Op dat moment waren er zo'n 60 mensen bezig in de olieinstallatie, die maar voor een deel operationeel is. In Limburg wil de Land- en Tuinbouwbond dat boeren meer mogelijkheden krijgen om wat te doen tegen de overlast door wilde zwijnen. Afgelopen vijf jaar is de schade aan gewassen zoals maïs en graan fors toegenomen. En ook komt het steeds vaker voor dat de dieren veilanden omwoelen. Wilde zwijnen zijn in Limburg alleen toegestaan in Nationaal Park de Mijnweg. Maar de afgelopen jaren komen ze op steeds meer plaatsen voor. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond vindt nu dat er meer gejaagd moet kunnen worden op de everzwijnen. En ook willen ze makkelijker toegang krijgen tot het faunafonds. Vorig jaar keerde dat fonds 80.000 euro uit aan boeren die schade hadden geleden door wilde zwijnen. En in 2006 was dat nog 5.000 euro. De hagelbuien van zaterdagavond die hebben in Zeeland voor miljoenen euro schade aangericht. De Zeeuwse verzekeringsmaatschappij spreekt van de grootste hagelkalamiteit uit de geschiedenis. Er zijn nu al 1250 autoschades gemeld, zegt de directeur. Sommige auto's zien er echt uit als een, als een maanlandschap of een, of een poffertjespan, hoe je het ook wil vergelijken echt uh, ongelooflijk. Uh, ruiten zijn kapot, uh, daken, uh, motorkap, echt uh, compleet ingedeukt. Uh, we hebben al meldingen van 200 deuken uh, in één auto. Ja, en interneuzen zijn zelfs wijken waar geen enkele auto onbeschadigd is gebleven. Ook veel dakramen en serres zijn beschadigd. En de verwachting is dat de totale schade uiteindelijk in Zeeland uitkomt rond de 4 miljoen euro. Mensen die in gevangenissen werken ervaren de laatste jaren minder agressie, geweld en intimidatie bij het werk. Blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Steven van Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om contacten tussen gevangenispersoneel en gedetineerden, maar ook om onderlinge contacten tussen collega's. Meer dan 62% van de werknemers in het gevangeniswezen heeft aan dat onderzoek meegedaan.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 Drie aanwezigen zijn daarbij gedood en een onbekend, een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Volgens het hoofd van de lokale politie was er geen reden voor de schietpartij. De agenten waren gewoon stom dronken en ze wisten niet meer wat ze deden. De vier dronken mannen zijn aangehouden en worden voor de rechter gebracht. Het is tien over één, uh, de hoofdpunten van het nieuws. tientallen doden in Kenia door brand in een oliepijpleiding. De leiding lekte en er waren veel mensen op afgekomen om olie te stelen. Het dodental bij protesten in Syrië is verder opgelopen. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie zijn nu 2600 mensen omgekomen... bij de demonstraties tegen de regering die half maart begonnen. En de miljoenenschade in Zeeland door hagelbuien... van afgelopen weekend bij een Zeeuwse verzekeringsmaatschappij... zijn al 1250 autoschades gemeld. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV, Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch.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 Goedemiddag allemaal, het gaat goed met het Nederlandse wielrennen. Er komt een lichting aan die in de toekomst potten kan gaan breken in de grote rondes. De spanning van wedstrijd, je helden zien spelen zomaar twee redenen die een kind naar het voetbalveld lokken. Maar in zijn radiodag ook vertelt Hans van Breukelen wat voor hem de reden was om met zijn vader mee te gaan. Omdat ik een rolletje drop kreeg tijdens de rust. En op dat rolletje drop, daar was een wikkeltje en daar stond een fantastisch zwevende doelman op. Dat zal ik nooit vergeten. Hans van Breukelen dus in het radiodagboek. En dan Stand.nl na half twee. Daarin gaat het over 9-11. De stelling 11 september moet jaarlijks herdacht blijven worden. Massaal is er gisteren stilgestaan bij die aanslagen op de Twin Towers. Tien jaar na dato worden nog steeds de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En ook is er een monument onthuld. Ook in Nederland was er een herdenking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 Uh, net niet op het podium, maar Bauke Mollema is tijdens de Vuelta... de ronde van Spanje gisteren definitief doorgebroken als renner. Hij won zelfs de groene trui. En wat te denken van Wout Poels in zijn eerste Vuelta... meteen met de beste mee in de zwaarste bergetappes. Dat biedt hoop voor de toekomst van het Nederlandse wielrennen. En ze zijn niet de enige. Luister maar. Daar is het groepje met Scarponi en op zeven Kruiswijk. Hij klimt in deze etappe van 11 naar 9 in het algemeen klassement van het Giro d'Italia. Robert Geesink wordt zesde in de Tour de France. Ja, super voldoening en super trots. Het uh, is mijn derde grote ronde en uh, ja, eigenlijk als, het, als, het, uh, als je dit eerlijk bekijkt, de eerste Tour... En dan uh, zesde kunnen worden. Dat is natuurlijk uh, fantastisch. Daar op je binnen Parijs. De Tour is nu echt voorbij. En nu uh, ja, kan ik zeggen dat ik de beste Nederlander was. in Mijn eerste grote ronde. Meteen in de Tour de France. Daar mag ik wel trots op zijn. En daar ben ik zeker. Daar komt hij al aan. Wout Poels. Poels maakt opnieuw een grote sprong in het klassement. Wat heeft deze man toch weer gereden. Gisteren was hij vierde. En hier in de koninginnenrit gaat hij ook nog tweede worden. En daar komt Mollema. Kom op, Mollema. Kom op, Mollema wordt tweede. Wat heeft hij goed gereden. Als de stand uit de computer rolt, blijkt dat Bauke Mollema de nieuwe leider is in de ronde van Spanje. Yes, Wouter Poels is ook binnen. Wat een etappe voor het Nederlandse rennen. Ineens komen twee kerels en die rijden gewoon met de beste mee. En de derde kerel die zit hierbij, dat is Steven Kruiswijk. Ja, we mogen wel spreken van een nieuwe lichting Nederlandse rondenrenners. Steven Kruijzerk werd net al genoemd, Bauke Mollemaar dus. Robert Geesink hebben we natuurlijk aan het werk gezien. Wout Poels, die naam kwam ook al voorbij. En laten we vooral ook Rob Ruig niet vergeten, die het goed deed in de Tour de France. Jaren hebben we vrijwel niets gehad en nu zijn er dus ineens vijf. En daarom vraagt zich af, waarom heeft Nederland ineens zoveel rondenrenners? Ik praat erover met Thijs Zonneveld, zelf ex-wielrenner... Eh, tegenwoordig journalist bij Dagblad de Pers... en eh, schrijver van het boek Dit is Onze Tijd uit 2008. Dag Thijs, goedemiddag. Goedemiddag. Even over dat boek, hè, want eh, dat gaat over eh, ja, zeg maar deze generatie jongens. Hè, de namen die we net voorbij horen komen zo'n beetje. Uh, ja, dat ging destijds over uh, Mollema, Geesink, Thomas Dekker... Lars Boom en Sebastiaan Langeveld. Uh, maar dat waren meer... Um, ja, de leiders van een nieuwe generatie Nederlandse wielrenners. En uh, ja, daar horen uh, Wout Poels en Rob Ruig Maar ook uh, iemand als uh, Wilco Kelderman. Die uh, nu nog heel jong is. Uh, die horen er absoluut bij. Ja. Het, het feit dat het. Want dat waren allemaal Rabo-renners. Maar je hebt je toen voor dat boek vooral geconcentreerd op die jongens, hè? Uh, ja. Uh, dat was eigenlijk uh, ja, min of meer toeval. Of niet. Nou ja, er zijn geen toeval. Rabo-rank heeft uh, sinds, uh, sinds een aantal jaar het monopolie op, uh, op opleiden eigenlijk overgenomen. Um, dus ja, het is wel, er zit wel enige logica in dat er een hoop goede renners bij Rabobank vandaan komen. Maar lang niet iedereen. Nee. Is dat wel een van de verklaringen voor het, voor het succes dat er nu aan gaat komen? Um, ik, ja, ik, ik weet niet of je kunt zeggen dat het succes er aan gaat komen. Als Bauke Mollema de groene trui wint in de Ronde van Spanje en vier wordt in het eindklassement... Ja. Dan, dan is het succes er eigenlijk al. En ik schreef het uh, uh, nou ja, nu drie jaar geleden. En toen was het echt nog allemaal heel erg uh, in de kinderschoenen, heel erg pril... Uh, toen was het echt nog meer een voorspelling. En nu is het eigenlijk al, ja, nu gebeurt het eigenlijk al. Um, en, maar Rabobank heeft er absoluut een grote invloed op uh, uitgeoefend. Het ging een aantal jaar heeft de opleiding niet echt heel erg uh, soepeltjes of uh, fijn gelopen. En het laatste, laatste paar jaren uh, ja, loopt het absoluut een stuk beter. Uh, maar ja, afgezien daarvan. Uh, jongens als uh, Bouke Mollema en Robert Geesing, die kun je niet opleiden. Die worden simpelweg geboren. En als ze uh, tien of twintig kilometer verder naar het oosten worden geboren... zijn het gewoon, uh, zijn het gewoon Duitsers. <lacht> ja, zo kan je het ook nog bekijken. Dus het is ook een factor toeval gewoon die meespeelt. Nou nee, ja, absoluut. ja, absoluut. Ik heb als uh, ja, de, de, de, de trainer van Rauwbank, Louis de haai, die zegt altijd... Uh, ja, we kunnen alleen maar de papa's en de mama's bedanken... voor degene die ze hier hebben ingestopt. Daar hebben wij... Um, ja, wij brengen ze naar een bepaald niveau. Wij geven ze de, de, de, de tools om, uh, om bepaalde dingen te kunnen presteren. Maar dat talent wat erin zit, ja, dat, dat zit erin, of zit, dat zit er niet in. Nou, maar je moet ook toch een bepaalde mentaliteit. Uh, moet je natuurlijk van jezelf wel hebben, maar dat kan je nog wel aanleren voor een deel misschien. Uh, nou, het is vooral dat ze bij Rabobank hebben ze zeker de afgelopen uh, jaren, hebben ze uh, jonge renners al heel snel op een. Uh, heel hoog niveau, heel hoog wedstrijdniveau en veel in het buitenland uh, um, gebracht. En daardoor zijn renners niet alleen maar aangewezen op uh, een bepaald soort wedstrijden in Nederland. Lees uh, bijna alleen maar vlakke wedstrijden. Maar kunnen ze ook uh, zichzelf uh, meten met, uh, met generatiegenoten en ook wel met oudere renners uh, in buitenlandse wedstrijden. En uiteindelijk gaat het daar in, in, in de profwereld wel vooral om. Er zijn een aantal wedstrijden in Nederland die, die helemaal plat zijn. Maar de meeste wedstrijden hebben absolute bergen en heuvels. En uh, ja... Die, dat zul je dan wel moeten opleiden. Dat ze je in je opleidingstraject moeten, moeten inpassen. En dat hebben ze de laatste jaren bij Rabobank heel goed gedaan. Ja. Um, wat je natuurlijk ook hoort uh, in het hele wielerpeloton, tenminste, dat zeggen dan met name ook de buitenstaanders. is dat er uh, nivellering is opgetreden. En, en dat dat vooral ook te maken heeft met de strengere dopingcontroles. Het is allemaal veel meer gelijk geworden. Um, uh, uh, het is eigenlijk, sinds de tour van 1998 is er een soort van omgekeerde. Tot de tour van 1998 werd er over het algemeen. En het is altijd gevaarlijk hoor, om renners over één kant te scheren. Maar werd er meer gebruikt. En vanaf 1998 is dat langzaamaan minder geworden. In eerste instantie zie je doordat er strengere controles kwamen. En in een later moment, omdat daardoor de mentaliteit ook wel veranderde. En zeker van jongere renners. Um, ja, je weet gewoon tegenwoordig dat als je als je doping gebruikt dat de kans groot is dat je dat je gepakt wordt en um, ja dat is wel een hele belangrijke reden om voor heel veel ja, over het hele peloton, om niet meer te gebruiken. Ja. En dat maakt het dat je het niet meer nodig hebt. En dat was wel zo ooit. Dan, moest je echt wel, dan werd je eigenlijk voor de keuze gesteld. Ja, als je mee wilt doen, zeker in grote rondes... dan, ja, dan uh, had je misschien wel uh, een, een spuitje nodig ergens. En nu is dat niet meer per se nodig. Uh, en kun je met trainingsbegeleiding uh, eigenlijk net zo ver komen. Ja. Maar dat zou dus betekenen dat, dat zeg maar in de, de, de dopingjaren... Uh, dat, dat de Nederlanders toen de braafste jongetjes van de klas waren? Uh, nou, je zag wel dat er toen een aantal landen waren, uh, zeker Italië, die, uh, die hebben echt wel een aantal jaar een farmaceutische voorsprong gehad, om het zomaar uit te drukken. Uh, die waren, ja, waren een van de eerste landen waarin renners uh, redelijk massaal uh, experimenteerden en op de hoogte waren van... Uh, uh, de middelen waarmee je een voorsprong kon nemen en die middelen waren zelfs op een gegeven moment niet uh, uh, niet strafbaar dus ja als je dan uh, als je dan een middel hebt als EPO uh, ja waar je veel harder door gaat rijden wat niet strafbaar is en wat op het moment dat het wel strafbaar was uh, nauwelijks opspoorbaar was ja dan was je misschien ook wel als iedereen dat uh, dat uh, dat kon gebruiken dan kan je het ook een keer omdraaien dan was je misschien ook wel een uh, en misschien wel een sukkel als je het niet gebruikt. Ah. En dat is wel echt veranderd. En zijn er ook jongens die daardoor misschien zijn afgehaakt uiteindelijk. Die, die wel het wilden doen op de bruine boterham en de, en de kaas. Maar om zich heen zagen dat iedereen maar pakte. En uiteindelijk de bruid eraan gegeven hebben. van hier valt niet tegen te fietsen. Nou, het heeft vooral, ik denk dat het vooral echt invloed heeft gehad op jonge renners. Uh, er was wel echt een periode. Ja, als je de, stel dat je, dat je in 1995, 1996 uh, uh, overkwam van de beloftes naar de, naar, naar de profs. En uh, bij de beloftes was je heel goed. En je kwam bij de profs en daaruit. In een keer een peloton, uh, jongens, wat een jaar of vijf, zes ouder is, waar je sowieso al moeite mee hebt om dat om aan te passen aan het niveau. En wat, waar die, die ook nog eens een keer um, um, farmaceutisch al zoveel meer weten, en zoveel, zoveel verder zijn, en misschien wel dingen doen die niet helemaal uh, volgens de regels zijn. Ja, die jongens die werden, die, kwamen, die kregen nooit voet aan de grond. Die kregen nooit tijd om zich aan te passen. En die werden gewoon volkomen weggeblazen en, uh, en afgemaakt. En dat is nu wel echt veranderd. En dat zie je over de hele linie. Uh, je ziet niet alleen dat in Nederland uh, jonge renners sneller de kans krijgen om op hoog niveau te presteren. Maar dat zie je uh, over de hele linie. Dat zie je net zo goed van uh, renners uit. Uh, uit Noorwegen, uit Amerika, uit, uit België. De, ja. de jonge renners maken veel sneller de stap om, om te winnen. Ja, je, je zag het nu in de Vuelta natuurlijk ook nog weer... Met, met in de top van het klassementen ook toch wel echt een paar verrassingen. Ja. Uh, wij denken altijd graag terug aan de gouden tijden hè, van het Nederlandse wielrenner. Jaren 70, jaren 80, TI Rally. Nou, ja, wonen, maar die, die komen nooit meer terug. Dat was een, ik wou net andere... zeggen, maar die wonnen echt alles ongeveer, hè? Ja, maar dat was wel in een periode dat wielrennen nog eigenlijk een hele kleine sport was. En uh, ik snap dat er heel veel mensen daar altijd met een soort nostalgisch gevoel aan terugdenken. Maar dat was in een tijd dat wielrennen werd beoefend door, uh, door, ja, door West-Europeanen. En dan misschien eens dus een keer een verdwaalde Amerikaan en een verdwaalde Australiër. En meer niet. En dat is gewoon niet meer te vergelijken met uh, hoe er nu, uh, ja, welke landen er nu uh, uh, wielrennen. Uh, wielrennen is afgezien van, uh, van een aantal Afrikaanse landen... is gewoon een mondiale sport geworden. En daardoor is het niveau in de breedte zo, veel, uh, zo hoog geworden. En is het veel moeilijker om als, om als landje uh, jezelf te profileren. Ja. Dus die tijden, ja, ik vrees dat die nooit meer terugkomen. De laatste Nederlander echt op een podium in een grote ronde was Erik Breuk in 1990. Dat, mm -hmm. dat is dan toch wel echt al lang geleden, hè? Ja, ja, absoluut. Maar dat, ja, dat is, en dat heeft gewoon te maken met een, met een samenloop van factoren. Um, ja, gewoon simpelweg het gebrek aan talent. Uh, nou ja, andere landen die met, al het ding wat ik net uitlegde, die, uh, die, uh, die farmaceutisch net wat verder waren. En uh, misschien wat net wat iets meer uh, tegen de regels durfden te zondigen. Um, en, um, ja, uh, gebrek aan opleiding. En, Daarnaast En dat is een hele belangrijke factor. We hebben nu net al gehad over de Rabobank. Maar um, er zijn tegenwoordig meer Nederlandse ploegen. En dat is een hele belangrijke uh, ja, factor. Ook in, in het feit dat de Nederlandse wielrenner nu weer goed gaat. Concurrentie is, onderling. Ja, het is niet alleen maar een Rabobank. En um, uh, doordat we Kanserlei en uh, Skillshimano Shimano een aantal jaar uh, echt flink aan de weg timmeren. Uh, krijg je dat, dat renners uh, die afvallen. En die dus niet worden opgepikt door ja, wat een ja. tijd lang de enige echte Nederlandse ploeg was. Uh, dat die nu een kans krijgen. Uh, ja, of via de achterdeur of via ja, een, een, een tweede kans. Kijk naar Johnny Hogeland, naar Rob Ruijg. Ook naar Wout Poels. Ja. Uh, naar Pim Lichtaart, de nationaal kampioen. Ja. Jongens die komen er door uh, bij, bij Vakantse Omdat ze... Uh, ja, uh, een ander traject kiezen en dat dat niet wordt afgestraft met uh, ja. Ja, uh, geen contract. Uh, maar die krijgen dus gewoon een tweede kans. Thijs, jij zat met jouw boek dus drie jaar geleden aardig goed met die namen die, die je toen daarin noemde. Uh, we, we, op welke namen moeten we ons nu richten? Ik bedoel, kijk Gezink en, en Poels en al die namen die kennen we nu. Uh, Mollema, maar wat zijn nou nog namen die u niet zo vaak horen en, en die het voor de, voor de echte toekomst uh, uh, voor Nederland te prijzen gaan pakken? Ja, dat is natuurlijk altijd gevaarlijk. hè Je gaat nu wel renners geen soort druk opleggen. Maar uh, ja ik wilde wel graag gaan meten. Maar, uh, nee, ja, de, ja, zoals het Bert talent, Wagendorp schreef ooit dat Joost Postman ja, volgens mij de Tour zou gaan winnen. Nee, ja, Pieter Wening, oh, Pieter Wenig, sorry. sorry ja, Pieter, ja. Die, heeft dat, uh, die heeft dat zelf ook niet echt heel erg leuk gevonden achteraf. Uh, <lacht> nou, dus weet wat je doet. Dat was ook niet heel realistisch. Maar dat, dat zei wel iets toen over hoe we er toen instonden. Want Pieter wening won destijds uh, een aantal wedstrijden bij de belofte. En vervolgens een etappe in de Tour. En je zag dat de nood in Nederland zo groot was naar weer een Nederlandse renner die ook in de rondes goed Presteerde dat Pieter Wening echt omhoog werd geschreven naar een niveau wat hij ja wat hij niet kon halen eigenlijk. En wat deze generatie wel in theorie kan halen. Ja. Um, maar waar we het niet over hebben gehad, maar ja, dat is nu. Er uh, een heel groot talent die, uh, die nu bij de belofte rijd, die volgend jaar naar de grote jongens van Rabobank overstapt. En dat is Wilco Kelderman. En die ja, dat is wel de volgende, zeg maar, die, uh, die in de rij staat. Ja. Maar. Um, ja, de volgende nog wel een paar. Ja. Uh... Welco Kelderman noteren hem en die kan dan gaan oefenen op die berg van jou hier in, in Nederland. <laughs> ja, ik vrees dat dat nog wel een tijdje gaat duren <laughs> voordat hij <die> er ligt. Want <laughs> ja, dat doe je er ook nog bij. Goed, uh, dank voor je deskundige uitleg, Thijs Sonneveld. En voor de, voor, de, voor de mensen die dat niet mee hebben gekregen, hij pleit ervoor om een, uh, een bergland van twee kilometer in Nederland te laten aanleggen. Voor allerlei uh, redenen is dat goed en zeker ook voor de klimmers dus uh, in het uh, wielerpeloton. Het Radio Dagboek. Deze week met Hans van Breukelen. En deze week verschijnt mijn boek Winnen. Ja, hoe een rolletje drop ervoor zorgde dat Hans uh, meeging naar het voetbalveld... en waarom hij twijfelde tussen conservatorium en voetbal. Herinneringen die naar boven komen tijdens een bezoekje aan zijn 93-jarige moeder vanmorgen. Het is een ritueel. Als ik aankom, dan uh, ga ik altijd heel hard, uh, heel hard bellen. Kijk, de deur staat te lopen. Ze dus verwachten, man. Zie je dat? Leuk. Nou, Moeders, zal ik je even helpen of gaat het? Nee, ik Heb je genoeg water erin? Nee, ik wil het al even voor ja, je doen. Ja, doe dat dan Ja. Niet ernaast gooien, hè? Nee, we nemen er niks aan aan de koffie, toch? Als ik je bellenkoek. Gaan we zo weer beginnen? Ik had een zwager, die zei dat altijd tegen die kinderen. de kinderen. Een kritische fan. Hé, hey, moeders, of niet? Je bent toch de ge Kijk eens, dan gaat ze boos kijken naar me. Als ik niet bel... Wanneer ik op televisie kom en ze hoort dat later van de medebewoners, dan is ze niet erg blij. Ze zegt dan altijd wel dat ze het gezien heeft, maar ze wil wel graag weten wanneer ik op televisie ben. Ja, dit is allemaal, uh, allemaal leuke foto's. Oh, daar moest je een keer. Uh, <laughs> ja, wat moest ik daar? Ja, dat weet ik nog wel. Ja, wat dan? Ja, maar maak je ze maar af. Nou, toen, toen was het... Je had gedaan wat hij goed was, geloof ik. Ja, was ik Dat plaats. je daar moest zitten. <laughs> Dat ik was toen ik... Rines Miegels mij uh, had vervangen door Joop Hielen in april 87. En uh, die foto, uh, die, uh, die komt net uit het boekje naar voren, wat mijn moeder aan het, uh, aan het, bla aan het bladeren is. Je kan niet zo goed meer zien, maar bepaalde dingen, kan ze wel goed zien hoor. He, mijn moeder was echt de, de huismus, de, de moederkloek. En mijn, mijn vader, ja, die zorgde voor het inkomen. Zijn uitje was zondags naar BVC toe, de Beeldse voetbalclub. En dan mocht ik mee. En waarom ging ik in het begin mee, zal ik ook nooit vergeten. Omdat ik een rolletje drop kreeg tijdens de rust. En op dat rolletje drop, daar was een wikkeltje... en daar stond een fantastisch zwevende doelman op. Dat zal ik nooit vergeten. En... Je had de velden lagen langs het spoor. Dus je zag ook iedere keer treinen langskomen. Dat zijn voor mij de herinneringen die ervan bleven. Die zijn blijven hangen. En toen ik acht jaar uh, was, toen werd er eigenlijk gevraagd... Joh, wil je niet bij BVC komen voetballen? Nou, en vanaf dat moment uh, was mijn vader eigenlijk bijna... wanneer hij kon komen kijken als hij niet hoefde te werken... was bijna iedere wedstrijd. Uh, mijn moeder en mijn vader die hebben me nooit uh, gepusht om te gaan voetballen... Maar ze hebben het wel altijd op een hele positieve manier ondersteund. Het accordeon spelen, deed hij ook. Met zijn broer, allebei. Mijn moeder had de droom dat ik de opvolger van John Woodhouse zou worden. <laughs> dat denkt hij al. <laughs> ik heb acht jaar accordeon gespeeld. Ja. En het, het heeft, uh, toen ik zestien was, uh, toen was eigenlijk de keus van uh, ga ik naar het conservatorium of niet. En, uh, of ja, het conservatorium. Maar dan moest er een muziekinstrument bij je uh, spelen. En mijn moeder hield er ook wel van om uh, uh, piano te spelen. En dat ben ik toen ook trachten te gaan doen. Maar toen werd de animal een stuk minder. En mijn, mijn, wat je linkerhand natuurlijk met de accordeon hebt te bassen, dat moet dan in één keer naar het klavier toe. Nou, daar heb ik veel moeite mee gehad. En toen werd de interesse over voetbal al een stuk uh, meer. En toen ben ik op een gegeven moment gestopt toen ik een jaar of een of, uh, jaar of zestien was. Ja, lekker mams, plakkeek, heerlijk. Ja, ik wil goed accordie nog spelen. Absoluut. Ik vond het heel jammer dat je daarmee opgehouden bent. Ik heb altijd in spanning gezeten. Ja, ik was altijd bang dat hij een schop tegen zijn hoofd zou krijgen. Ja, dat hij bijvoorbeeld geblesseerd zou worden. Dat is logisch. Ik ging ook dikwijls ook mee... Net dat voelt me niet altijd. Mijn moeder is in het begin wel mee geweest. Maar ze kon op de tribune de mond niet houden. En daarom mocht ze niet, en daarom mocht ze niet meer mee. Hij zit in jok. Want uh, die, ze liet veel te snel weten van wie haar zoon was. En dat was voor mijn uh, vader. En, en toen voor Karen helemaal niet leuk. Helemaal niet. Dus mijn moeder zat thuis en ze stak altijd kaarsjes op. En dat was uh, de beste manier om dat zo te regelen. Nee, dat is niet waar. Oh, nee? ik, ik, ik, ik mocht er altijd mee. Oh ja? Ja. Nou, je hebt wel het belangrijkste wedstrijd gezien. Dat is altijd wel leuk, hè, Hans? Hans van Breukelen <laughs> samen met zijn moeder dus in het radiodagboek. Het werd gemaakt door Maarten Bleumers. Vanmiddag is de presentatie van dat boek van van Breukelen. En daarover hoort u natuurlijk morgen meer. 11 september moet jaarlijks herdacht blijven worden. Dat is de stelling zometeen in stand.nl. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst nu Jobboot. Radio 1.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 In Kenia zijn tientallen doden gevallen bij een brand in een oliepijpleiding. De pijpleiding lekte en veel mensen waren erop afgekomen om olie te stelen. Het ongeluk gebeurde in een krottenwijk aan de rand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De hagelbuien van zaterdag hebben in Zeeland voor tenminste 4 miljoen euro schade aangericht. Er zijn al 1250 meldingen van autoschade. In Terneuzen zijn wijken waar geen enkele auto onbeschadigd is gebleven. Ook veel dakramen en serres zijn beschadigd. Er komt een hertelling van de verkiezingsuitslag in de Duitse gemeente Noordhoorn. De burgemeestersverkiezing daar werd gewonnen door de sociaaldemocraat Berling. Maar omdat hij maar 57 stemmen meer had gekregen dan de Nederlander Frans Willemen... worden de stembiljetten opnieuw geteld. Woensdag wordt de uitslag van die hertelling bekendgemaakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Standpunt Jurgen van den Berg. Massaal is er gisteren stilgestaan bij de aanslagen op de Twin Towers 11 september 2001. Zo sprak premier Rutte bij een herdenkingsbijeenkomst in Den Haag. Hij deed dat over de strijd tegen terrorisme, die op gang kwam na de aanslagen natuurlijk. We hebben de strijd tegen terroristen nog niet gewonnen, zei Rutte. Maar we zijn ground step by step. Want in the end, tyranny en terrorist violence kan niet over people resolved to shape their own destiny. Is het blijven herinneren van 11 september 2001 belangrijk of moet je op een gegeven moment verder gaan met het gewone leven en deze gebeurtenis niet steeds weer oprakelen? Ik praat erover door met schrijver Leon de Winter. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt ook een tijd in Amerika gewoond. Uh, uh, we beginnen standpunt.nl altijd met uh, drie keuzes aan het begin. En dan mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid doorspreken over die stelling. Hier is de eerste. De Amerikanen zijn veel te veel blijven hangen in 9-11. Nee. In Nederland is veel te veel aandacht geweest voor 11 september de afgelopen tijd. Nee. Net als PSV-keeper Sinou word ik moe van de 9-11-propaganda. Nee.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 Um, ja, door die drie nee's denk ik dat ik wel weet wat u nu gaat zeggen. Maar toch maar even voor de formele uh, situatie: daar kunnen we de administratie ook goed bij houden. 11 september moet jaarlijks het dag blijven worden, meneer de Winter: eens of oneens. En ja, met dat voorbereid natuurlijk dat het altijd aan mensen zelf is om, om, om, om dat te willen gedenken of niet. Dat het in Amerika een, een, iets officieels is, dat, dat lijkt me vanzelf te spreken. Dat dat in Nederland veel zwakker is, of misschien zelfs helemaal verdwijnt, dat lijkt me ook vanzelf te spreken. En u denkt ook dat er in Amerika dat gevoel uh, wel blijft? Uh, kijk, het was nu tien jaar natuurlijk, dus dat is altijd een bijzonder moment. Maar dat het ook volgend jaar en het jaar erop en misschien nog wel in lengte van jaren op deze manier door zal gaan in New York? Ja, het, het was natuurlijk de eerste keer dat het, het, het eigen Amerikaanse grondgebied, de, de homeland, op deze manier wordt aangevallen. Uh, Pearl Harbor uh, gebeurde ooit eens lang geleden, maar dat kun je nog altijd zeggen, nou ja, dat was een eilandje ergens in de Pacific. En dit was uh, het, het Amerikaanse grondgebied zelf en niet zomaar het Amerikaanse grondgebied. Maar New York, en niet zomaar New York, maar nou ook nog eens eens die, die, die twee torens, die grote, strenge, arrogante torens, die, die symbolen van Amerikaanse macht, eh, economische macht, technische macht, eh, militaire macht, alles kun je erop projecteren. Eh, de, en dat heeft een verschrikkelijke indruk gemaakt, eh, 3000 mensenlevens. Uh, ook, ook in dit geval, het ging niet om soldaten. De aanval op Pearl Harbor in de tijd was vooral ook een aanval op militaire installaties, installaties daar. Maar dit was echt een, een, een nadrukkelijke poging om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. En daarmee ook de haat of de verachting van, zeg maar, die American way of life uit te drukken. Ja. Uh, nou ja, dat, is, dat, is, dat heeft de Amerikanen tot in de diepste, diepste laag ja. van hun ziel geraakt. U, u zegt dus, ik vind het begrijpelijk dat ze dat in Amerika dan blijven doen... en in Nederland, dat zei u net eigenlijk al een beetje... van, nou ja, daar kun je van afvragen of dat dan nog wel moet. Ja, aan de andere kant, ik, ik, denk ik dat er ook nog steeds uh, een ongelooflijke uh, sympathie is voor, voor het idee Amerika. Misschien niet altijd voor de Amerikaanse politiek. En uh, dat heeft natuurlijk de tijden van Bush, bij wie ik persoonlijk geen afkeer voelde. Uh, maar dat heeft in de periode Bush hebben veel mensen zich, zich tegen het idee van Amerikaanse macht gekeerd. Maar tegelijkertijd heb ik het gevoel... Ja, wij Nederlanders leven toch eigenlijk traditioneel... met de rug naar ons eigen Europ Europese continent toe. En uh, er is een heel diep soort sympathie... Voor, voor wat Amerika wil zijn. En ook de Amerikanen, ook de founding fathers... hebben zich enorm door de Nederlandse geschiedenis... Uh, altijd laten, laten inspireren. Willem van Oranje, de Nederlandse vrijheidsstrijd. Uh, dat is iets waarin de, waarin de 18e en 19e enorm over gediscussieerd is in de Verenigde Staten. Dus de, er, is wel, er is heel veel meer emotie in Nederland ten aanzien van Amerika dan, dan meestal wordt aangenomen. Maar je ziet het ook in, in vergelijking met andere Europese ja, landen. Ja. Waar die aandacht wat minder is geweest voor ja. 9-11. Nee, dat viel zeker op. Als je naar België of naar Duitsland keek van het weekend, dan, dan was daar natuurlijk wel aandacht voor, maar veel minder dan uh, in Nederland. Ik lees u even een reactie voor op onze site. Uh, want niet alle Nederlanders zitten blijkbaar te wachten op al die aandacht. Uh, hier zegt iemand, ik word doodziek van al die aandacht voor 9-11. Uh, het lijkt alsof het Junaï niets anders heeft om over te praten. Uh, hongersnood in Afrika, waar veel meer slachtoffers vallen dan in New York ooit... zullen vallen, uh, wordt uh, geheel overschaduwd door de symboolwerking van twee vliegtuigen... die zich in het WTC boorden. Wat vindt u van zo'n Ja, uh, nou ja, dan zou ik zeggen... ja, zit die televisie niet aan en ga lekker collecteren voor Afrika. Dat, daar eerst honger en het is inderdaad heel erg. Niemand dwingt je om te kijken, niemand dwingt je om te gedenken... niemand dwingt je om te volgen wat daarin uh, op Ground Zero heeft plaatsgevonden. Dus je hebt... En er zijn, ik weet niet hoeveel kanalen op de kabel, toch? Je kunt zien wat je wil. Ja. Dus uh, ne, ne, wees dan gewoon nuchter en verstandig op die manier... en laat het aan je voorbij gaan. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik... waarom zou je dit aan je voorbij laten gaan? Waarom laat je niet tot je doordringen... Wat, wat voor verschrikkelijkheden hier gebeurd zijn. En laat de rouw, de oprechte rouw van, van, van zoveel mensen even tot je toe. Daar word je geen slechte mens van. Wat is eigenlijk uw eigen fascinatie met 9-11? Want u hebt daar veel over geschreven veel over nagedacht. Nou ja, mijn fascinatie. Al, al, ja, de, de schrik dat... Uh, kijk, ik, t, toen het gebeurde was ik net een paar dagen terug uit, uh, uit New York. Uh, ik was daar met mijn vrouw om, ons, om onze huwelijksdag te vieren. We, we zijn in New York getrouwd. Dus ik heb een enorme emotionele band met die stad. En uh, ja, ik, ik, ik was uh, volledig van overtuigd dat, dat Amerika uh, de, de, de slag in de wereld had gewonnen. Het was, uh, dat, dat Amerikaanse kapitalisme was veel sterker gebleken dan dat Europese communisme de muur was gevallen. Uh, er waren denkers die zeiden ja de geschiedenis is ten einde en daarmee bedoelden ze de confrontatie van grote ideologieën, dat is allemaal achter ons. En wat blijkt dat dat dat een groepje jonge mannen met Stanley messen konden dat hele grote machtige land dat, dat ik dat ik zie als, als het baken van ons, uh, van ons Westen. Van onze manier van leven, van onze waarden, van onze normen, van onze overtuigingen. Maar ook van onze muziek, van onze films, van onze lichtzinnigheid. Van alles wat ons leven ingewikkeld, maar ook heel fijn maakt. Dat is dat Amerika voor mij. Mm. En dat was opeens aan het wankelen geslagen. Ja. Een paar mannen met stand messen waren bemachten, Die enorme, indrukwekkende torens zomaar te laten instorten. Nou ja, dat, uh, de, het, het was voor mij, en dat klinkt dramatisch, het, het zij zo... Uh, dat was voor mij toch eigenlijk wel een van, een van de ergste momenten in mijn leven. Nou, nou ja, goed, in feite toch in die zin verklaart het ook het waarom we er in Nederland over, over ook bij stilstaan zoals gisteren. Want dat heeft gewoon de hele wereld natuurlijk op zijn kop gezet en, en de ja, jaren en dat daarna. Ja, natuurlijk. En het maakt ons ook bewust van, van een kreet die, die tot nu toe natuurlijk wel... er is heel veel over gediscussieerd en heel veel over geschreven. En dat komt door een opmerkelijk boek. Uh, ...van uh, Amerikaanse wetenschapper Samuel Huntington, dat heette The Clash of Civilizations. En die, die, die besprak, die beschreef een enorme confrontatie tussen het christelijk-seculiere Westen tegenover de islam. En daar haalden we ons toch voor geordel ook uh, de schouders over op. Um, maar toen bleek opeens op die dag dat daar iets van waar is... Uh, want dit is natuurlijk een symptoom dat 9/11. Het is, is, incident staat niet op zich. Het is de uitdrukking van iets. En, uh, en ja, daar konden we op een gegeven moment niet omheen. Nee, en en meneer... dat betekent ook daarna. Ja, zeg maar de, de opkomst van Fortuin. Ik, ik geloof niet dat Fortuin denkbaar is geweest zonder het platform van 9-11. Maar het is ook een, een, een kip-ei-discussie, als je het heel simpel wil uh, samenvatten. Van waar, waar is het begonnen? Hè? Uh, bedoel, kijk, Amerika heeft zich natuurlijk ook jarenlang als de politieman van de wereld opgesteld. En de vraag is, is dit dan een reactie daarop geweest? Uh, of, nee, of ja, ongeveer. nee, het, het, het zijn veel oudere, grotere bewegingen. Die, en ja, als je erover begint, dan lijkt dat abstract. Maar wat het uiteindelijk niet is... We hebben te maken natuurlijk met, met een hele grote, rijke beschaving, de islam. Uh, die, die aan een verschrikkelijk proces van ondergang is begonnen. Al 200 jaar geleden toen daar uh, in 1800 Napoleon een voet zette in, in Egypte. Dat is een schok geweest. Die tientallen jaren heeft doorgedreund in wat toen de, het Ottomaanse Rijk heette, uh, Waarvan uh, Turkije nog de erfgenaam is. Dus je ziet daar een ondergangsproces dat 200 jaar al duurt. En het lukt maar niet om die, die grote beschaving om zich op te richten. Om aansluiting te vinden bij de moderniteit. Um, in Azië is ongelooflijk in opkomst geweest. Hebben zich in enkele tientallen jaren uit een verschrikkelijke achterstand uh, gewerkt. Uh, vergelijk maar eens wat de situatie is, uh, was tussen in, in Zuid-Korea, bijvoorbeeld dat deel van de wereld, en Egypte 50, 60 jaar geleden. Die armoede in Korea was vermoedelijk nog veel bitterder dan, dan in Egypte. Nou ja, Korea is er volledig uitgekomen, terwijl in Egypte 40% van de bevolking is, niet eens kan lezen en schrijven. Als signaal, als teken van hoe groot is die achterstand geworden, analyseer de situatie in Egypte. En dan wordt je duidelijk dat daar iets grondigs, iets fundamenteels mis is gegaan. Maar toch bij die Arabische revolutie zie je eigenlijk nauwelijks jongeren die zeggen van we hebben het spandoeken van Osama Bin Laden rondlopen. Die willen vooral werk, die willen een baan, die willen goed te eten hebben. Dat is hun drijfveer vooral. Zonder enige twijfel. Z zonder een goed beeld van de hele verschrikkelijke economische omstandigheden... in bijvoorbeeld Egypte of Tunesië... krijg je geen grip op wat daar werkelijk gaande is. Maar of dat uiteindelijk zal leiden... tot het soort vrije, liberale, open... uiterst tolerante samenlevingen die wij kennen... en waarvan wij weten... dit is de absolute voorwaarde... voor een welvarend rijk bestaan. Rijk in elk opzicht. Dat wil niet meteen iets materieels zeggen. Mm. Ja, dan heb je ook een culturele omslag nodig. Ja. Uh, mm. Maar ja, het, het begint kennelijk altijd natuurlijk... Uh, eerst, eerst het eten en dan de moraal. Ja. Nog even over... u noemde net de stad New York... waar u dus getrouwd bent, dat wist ik niet... Um, uh, ik zag verschillende analyses de afgelopen weken. Hè? Van uh, New York is er helemaal weer bovenop en is, uh, ja, is, is, is gewoon New York. Hè? Uh, net zoals het op 10 september uh, 2000, 2001 was. Uh, er zijn ook analyses die zeggen van nee, ze zijn nog steeds bezig hun monden daar te likken. Wat, wat is uw inschatting? Maar ja, kijk, zolang je ze ongeveer moet uitkleden als je daar een JFK incheckt. Uh, zodra je ziet hoeveel politie er op straat is... hoe zwaar ook gecontroleerd wordt in de, in, in de subway... dan weet je dat het leven natuurlijk nooit meer, nooit meer is, is, is teruggekeerd... het normale leven van voor 9-11. Want ook, ook al leer je daarmee te leven met, met, met, met dit soort paranoia... Uh, wel of niet terecht... het, het, is, het, is, het is een verschrikkelijke druk... Uh, uh, maar iedereen leert leven kennelijk met, met, met elk soort gebrek. Maar dat is natuurlijk niet normaal. Het is verschrikkelijk om, onder, om, om te leven met een, in het voortdurende besef dat, dat een gek zich kan opblazen. En er zijn natuurlijk ook heel veel pogingen geweest om, uh, om, om heel veel mensen te doen doden uh, via autobommen en dergelijke. Mm. Um, nog even, want ik, ik, ik noemde net bij die keuzes die, uh, die tweet die uh, Galici Nu gisteren heeft uitgestuurd: hè, de, de reservedoelman van PSV. Uh, maar hij staat toch niet helemaal. Alleen in. Ik lees hier nog iets voor wat op ons forum is binnengekomen. Die zegt, uh, iemand zegt hier 9-11 is absoluut niet de herdenking die het zou moeten zijn. Namelijk een aanklacht tegen intolerantie. In plaats daarvan is het een enorme lofzang op de Verenigde Staten. Alsof Amerika zo heilig is. 9-11 zou zich een mooi symbool kunnen zijn. Maar dan moet het uh, in een ander jasje gestoken worden. In de huidige vorm moet het niet zoveel aandacht blijven houden. Zegt deze meneer of mevrouw. Ja. Nou ja, kijk, vergeleken met, het, met de diversiteit in Mekka is New York natuurlijk een, een sprookje aan diversiteit, multiculturaliteit en tolerantie. Uh, veel diverser en kleurrijker dan het leven in New York kun je je nauwelijks voorstellen. Dus mag je dat, mag je dat vieren uh, en glorificeren? Ja, absoluut. Um, en, ik, en ik vind het onzin om, uh, om daar iets anders tegenover te stellen. Ja, die, die, die man van, uh, van PSV, ja, dat, dat getuigt van, uh, van, van helaas van domheid. Uh, herdenken, uh, getuigen van dit soort uh, momenten, uh, is een vorm van beschaving. Het, het, het geeft ons identiteit, het, uh, het, het, het creëert ja. uh, momenten van... Uh, uh, van, van, van gemeenschappelijk iets ervaren. Het zijn ongelooflijk belangrijke momenten in een samenleving en voor een volk... om zo nu en dan stil te staan bij verschrikkelijke momenten... maar ook bij mooie momenten natuurlijk. Ja. Het moet niet alleen tragiek blijven. Meneer De Winter, blijft u aan de lijn, zou ik willen zeggen. We gaan zo meteen naar onze luisteraars en dan kom ik graag aan het eind nog even bij u terug... om de reacties door te nemen. Maar eerst is er laatste nieuws. En daarvoor gaan we naar Frankrijk-correspondent Ron Linker. Want Ron, er zijn problemen met een kerncentrale, begrijp ik daar? Ja, ergens rond uh, kwart voor twaalf uh, vanochtend is in Zuid-Frankrijk, bij het plaatsje Marcoule, uh, een uh, explosie geweest in een kernreactor. Daarbij is uh, één persoon omgekomen en zijn uh, mogelijk meerdere gewonden gevallen. Uh, de brandweer is daar ter plaatse, het gebied is afgezet. Maar ja, bij dit soort ongelukken is natuurlijk de kans aanwezig dat het gebied radioactief besmet raakt. Dus uh, de prefectuur van het gebied uh, acht iedereen, uh, heeft in waarschuwing uitgedaan dat iedereen uh, de situatie in acht moet nemen. Er komt op het ogenblik nog heel weinig informatie naar buiten. Ook Franse journalisten zijn zich uh, aan het verdiepen in wat daar precies gebeurd is. Maar dit zijn zo'n beetje de feiten die we op dit moment hebben. Goed. Uh, nucleaire installatie dus Marcoule in Zuid-Frankrijk getroffen door een explosie. Uh, dat is uh, ongeveer het eerste nieuws. Uh, we blijven u op de hoogte houden hier op Radio 1. Zometeen meer. Dan gaan we naar uh, door met onze stand.nl-aflevering. Die ging over 11 september. De stelling dus: 11 september moet jaarlijks herdacht blijven worden. Daar voorlopig mee eens. 45% oneens. 55% van uh, de bellers. En er is door uh, ruim duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Kees. Kees. Uh, ik vind. Uh... Nou kom ik in de uitzending en nou ik, ik, ik ben enorm overrompeld door het pro amerikanisme van meneer De Winter overigens. Er was een enorm uh, fanatiek uh, verhaal erover. Uh, ik zou eerst willen zeggen, uh, ten eerste eerst is um, um, de naam uh, Ground Zero afgeschaft. En veranderd in uh, Memorial uh, Monument of zoiets. Ja. Dus daarmee, daarmee wordt al een soort van uh, periode een beetje afgesloten. En ik, uh, ik vind eigenlijk uh, persoonlijk tien jaar herdenken uh, op de manier zoals het nu gebeurt uh, meer dan voldoende. Uh, het, het, het wordt een, een, een beetje saai eigenlijk, ieder jaar steeds die namen voorlezen en dit en dat en zo. Ja. Overigens wil ik er even bij zeggen: ik heb gisteren geluisterd via een Amerikaanse middelgolfzender uh, op internet, uh, WYNC. En daar was aan het woord Robert Siegel, een hele bekende verslaggever in Amerika. En die uh, uh, vond er geen doekjes om dat eigenlijk de, de belangstelling van de New Yorkers eigenlijk nog best wel een beetje meevalt. We denken hier in het Westen dat alle Amerikanen met uh, optocht tranen in hun ogen ieder jaar. Maar dat, dat, dat is ja. helemaal niet zo. Nee, oké. Okay. Uh, u relativeert het. Is, het is wel mooi geweest na tien jaar. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Begreef van de Valka Diever. Ik ben het wel eens uh, met de stelling. Want deze aanslag heeft ook een enorme impact op de hele wereld gehad. Ook op de samenleving, Zeker ook in Nederland. De samenleving dat een paar mensen uh, zo een wereld uh, kunnen ontwrichten. En ik denk dat ook de generaties na ons dat bewust moeten zijn. En wat, wat ik ook vind, dat er ook maar een paar mensen zijn... en dat uh, niet hele bevolkingsgroepen daar ook de schuld van krijgen. Want ja. dat is natuurlijk ook gebeurd. En we zijn toch met alle beveiligingsmaatregelen... toch ook de onschuld wel een beetje kwijt. En ik vond het ook wel dat deze stelling werd gedeponeerd... Vond ik ook wel, ja, hebben, we, wat, wat, hebben wij daar een mening over? Het is gewoon een gegeven. moet gewoon door blijven gaan in lengte van jaren, zegt u. Dank u wel. stam.nl, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Zeg maar. Uh, nou. Ik wil, wil het volgende zeggen. Uh, ik ben het niet eens met de stelling. En dat is, omdat, waarom worden de slachtoffers van Hiroshima niet herdacht? Waarom worden de uh, slachtoffers van Irak, of van Palestina, of van Afghanistan niet herdacht? Uh, yeah. Of van uh, Vietnam? Zijn die mensenlevens minder waard dan die van de Amerikanen hier in Nederland? Nou ja, die van Hiroshima worden toch ook, ook herdacht? In Nederland? Ik heb nog nooit aan de rekening gehad van waar ik de minister-president in Nederland vijf minuten stilte heb zien houden ja. om, om de doden in Hiroshima. Ja, u hebt, u hebt het nu over Nederland inderdaad. Ja, ja. ja want dat, dat ze het in Amerika denken, ja, dat begrijp ik nog wel. Maar waarom moet het in Nederland herdacht worden? Terwijl uh, uh, de slachtoffers van die Amerika maakt in Irak of in, in Afghanistan of in... Uh, ja. Nee, oké, okay. ja. dat, dat is duidelijk... Dat dat duidelijk uh, u... U stelt een duidelijke vraag en we gaan uh, het antwoord straks proberen ook even door te spelen naar Leon de Winter. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Ik spreek uit Maarten Noorst uit Rotterdam. Uh, ik ben het eens met de stelling, omdat uh, zoiets verschrikkelijks wat er gebeurd is uh, bij de World Trade Centers. Uh, ja, dat, dat uh, um, een, een aanslag is op ons uh, bewustzijn en onze vrijheid. En uh, wat ik uh, graag wil weten van de journalisten van de NOS is: uh, waarom worden er geen vragen gesteld? bij het feit hoe uh, uh, World Trainsetter nummer 7 in elkaar is kunnen zakken in 9 seconden. Er is niemand die er zich vragen bij zegt. Oh, u, u bent een van die uh, denk, mensen die denkt dat daar uh, nog meer uh, achter zit. Want nou, op... ik, het is niet dat ik het zelf denk. Het is puur uh, door onderzoek en door... Uh, uh, gewoon uh, het bij feiten te houden. Ja. Uh, er is een gebouw wat in elkaar zakt in 9 seconden. En daar ja. zijn beelden vrijgegeven van CNN. Ja. Van World Trade Center No. 7. Ik zou zeggen, kijk eens naar ja. op YouTube. Nee, maar goed, ik ken al die filmpjes wel. Ook, ook van de complotdenkers die denken dat er toch van alles achter zit. En u zegt van, dat, daar moet nog meer in gedoken worden. Nou ja, dat, dat, in ieder geval onderzoek ingedaan ja. worden. Onafhankelijk ja. onderzoek. Ja. Zonder uh, uh, klakkeloos alles over te nemen van CNN. Maar ja. gewoon zelf als NOS... Of KRO, daar ja, uh, ja, ja. uh, onafhankelijk onderzoek in te doen. We zetten Fondsenpoel aan het werk. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik, uh, ik weet niet of ik goed te verstaan ben zo. Ja, u bent duidelijk te verstaan hoor, zeg het maar. Oké. Okay. Um, tja, daar vraagt u een uh, uh, uh, mening. Moeten de doden herdacht worden? Ja, ik ben toch wel ook wel met uh, een, een, een spreker hiervoor uh, mee eens... Uh, Gaan we nou ook nog alle slachtoffers uh, herdenken die de Verenigde Staten overal ter wereld hebben gemaakt? Kijk, Amerika speelt nu ervoor de, de vermoorde onschuld van oh, oh, wat erg, wat erg. Maar ja, Amerika heeft overal bommen en granaten ingegooid. En toen het erop aankwam, toen ze Osama bin Laden konden gebruiken, werkten ze met hem samen om de Russen Afghanistan uit te knikken. Uh, overal hebben ze bommen en granaten neergegooid. Ja. Maar dat doet toch niks af aan en, het en feit, feit dat daar, wat daar gebeurd is? Gewoon. Uh, zeker voor, voor nabestaanden van slachtoffers daar. Nou, ja, je kan, je kan uh, nergens ter wereld komen of je hoort zo'n knauw. Zo, uh, it's, I'm, I'm proud to be an American. Oh yeah, America's great. Hmm. Ja, nou ja, de uh, hoogmoed komt voor de val. Ja, goed. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Robert Eintema. Ben ik in de uitzending? Ja hoor. Goeiedag. Ik wilde graag drie dingen zeggen. Het is... Dus, uh, de, de herdenking zou moeten plaatsvinden puur en alleen voor de nabestaanden. Want uh, voor die mensen is het natuurlijk vreselijk om dierbaren te verliezen op zo'n manier. Ja. Ten tweede wil ik zeggen van... In de hele discussie mis ik het, uh, ja, het, het stuk. Waarom hebben die mensen dat gedaan? Het is niet omdat ze een luie zondagmiddag hadden en dachten van uh, wat zullen we nu eens gaan doen. No. Dat is natuurlijk een reactie op de inmenging van het Westen die al eeuwenlang plaatsvindt in hun landen. Ja, omdat ook... hun eigen ontwikkeling uh, is verstoord. Ja. En uh, onze zienswijze, onze manier van leven en denken hebben wij willen opdringen. Om een te zwijgen over, over het veiligstellen van oliebronnen. En ten derde, wat eerdere sprekers hebben gezegd... ja, herdenking van andere slachtoffers die Amerika heeft toegebracht... om maar te zwijgen van het standhouden van dictators... wanneer het hun uitkwam, et cetera. Ja. Dus ik vind het een beetje zo van... oh, oh wat is Amerika nu ineens zielig? Wel, ja... Ik denk dat Amerika zelfs nog veel meer op zijn kerfstok heeft. Goed, dank u wel voor het bellen. Trouwens, over die herdenking. Ik, ik had dat aardig goed in mijn grijze massa zitten. Dat de herdenking van de slachtoffers van Hiroshima. wordt jaarlijks in Nederland herdacht. Uh, wordt gemeld vanaf onze redactie. Dus daar hebben ze dat uitgezocht. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Willem. Uh, ik ben het uh, voor 200% eens met de stelling en, en met die meneer die bij u is, of dan aan de lijn, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, u vindt het goed? En tot in lengte van jaren, vindt u? Jazeker. Oké. Okay. Nou en of, tenminste dat op uh, gister de, de een en ander zit met herdenken ja, met die kinderen. En die dus geen vader of moeder meer hebben. Nou? Ja. Enzovoort. En één opmerking nog. Uh, er zou best van mij dus een hele grote bom of een, ja, misschien een atoombom op Mekka uh, uh, mogen. naast er weer zo'n optocht is. Dat oh, is een, ja, een ja, heleboel. Ja. ja, nee, oké. Okay. Uh, nee, maar dat, dat is ook niet aardig van u. Uh, we gaan snel terug naar uh, Leon de Winter, want die heeft meegeluisterd. En uh, we zitten gewoon even met onze tijd. Uh, dat had te maken ook met die extra nieuwsflits uh, vanuit ja. Frankrijk. Uh, meneer de Winter, u hebt meegeluisterd. Ja. Uh, dat laatste, nou ja, dat zullen we maar even snel vergeten. Uh, wat, ja. wat vindt u van de reacties in het algemeen? Um, meer, meer tegenstand en negativisme dan ik me überhaupt kon voorstellen. En ook dat, dat anti amerikanisme dat, dat verrast me zo. Ik, on, onze, onze leefwijze, wat, wat we aantrekken aan, aan kleding... De, de technologie waarvan we gebruik maken... Ja, dat is allemaal ondenkbaar zonder, zonder Amerikaanse cultuur... en Amerikaanse technologie en Amerikaanse uitvinders... en Amerikaans kapitalisme. We, we zijn wat dat betreft... Echt, een, een, een ja. soort, soort, soort semi-Amerikanen. Maar, maar mensen toch... zetten zet ook vooral uh, uitroeptekens dan bij... Uh, nou ja, noem het maar even het opportunisme van de Amerikanen. Hè? Van, van het ene moment uh, samenwerken met Bin Laden... het andere moment uh, is hij weer de grootste vijand en, en het grootste... Uh, de grootste... Ja, maar dat, maar dat zijn kreten die, die, die voortkomen uit, uit, uit een gebrek aan kennis... en een gebrek aan studie. Ja, het zijn, dat zijn ook zijn wel plaatsen, feiten, toch? Vonden. Ja, nee, natuurlijk is het een feit dat hij onder bepaalde omstandigheden dat er samengewerkt is met, uh, met Bin Laden. Maar de, er zijn heel veel zwangzinnige coalities geweest met heel veel foute types, uh, waar wij ook trouwens aan meegedaan hebben in de coalities, denk aan de, aan de Eerste Golfoorlog, dus de, de, dat soort dingen, ja je kunt niet anders je, de, als een grote macht manifesteren door zo nu en dan verschrikkelijk foute handen te uh, wie, uh, wie weet het, vieze handen te maken, het, het is niet anders, een groot land uh, veroorzaakt grote, grote goede dingen en zo nu en dan ook hele grote verkeerde dingen, dat ma maar dat laat onverlet dat hier iets verschrikkelijks is gebeurd. Um, en dat heeft veel minder te maken dan wat Amerika de Arabische landen heeft aangedaan. Er wordt ook altijd gezegd olie. Dat, dat is sinds, sinds de fonds van olie is dat allemaal netjes verkocht, gekocht en verkocht door, door Arabische sjeiks. Uh, daar zijn ze ontzettend rijk mee geworden. Dus om nou te zeggen dat die olie gestolen is, dat valt reuze mee. Uh, dat olieargument wordt altijd te pas en te onpas ingezet. Uh, dat, dat is hier niet aan de orde. Ja, Het maar. gaat om iets heel anders. Maar dat is dat is meer voor een andere discussie. Uh -huh. Goed, even, even nog die vraag, want die hebben ook een paar luisteraars gesteld. Over vijftig jaar wordt het nog steeds gedacht, denkt u, in in, in ieder geval in Amerika? Het zou heel mooi zijn als het herdacht zou worden. Want er zouden geen andere catastrofe op gevolgd zijn. Dat is wel weer een heel mooi afsluiten. En laten we daar ook met z'n allen op hopen. Dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Leon de Winter, schrijver. Ik kijk nog even snel naar onze site. Want daar staan nog wat laatste updates op. Even kijken. Bijna 1200 mensen gestemd. 46% is het eens met de stelling. 54% oneens. 11 september moet jaarlijks herdacht blijven worden. U kunt de hele middag blijven reageren op die site. En uw mening geven. We gaan naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is dag. Ja, om twee uur begint de vergadering van de federatieraad van FNV over het pensioenakkoord is voor ons ook heel erg belangrijk, Jurgen. Alleen wij winden ons er niet heel erg over op. Tenminste ik niet, jij misschien wel. Nee, Martin Piekaert heeft er een boek over geschreven, de pensioenmieten en die komt ons vertellen waarom we er wel over op moeten winden. Een documentaire over jongeren die onvoorbereid in de zorg gingen werken. Dat ging allemaal niet heel geweldig. En natuurlijk als er nieuws is uit Frankrijk of van dat akkoord, dan hoor je dat ook. Goed zo, zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.